De Collecte Bonanza. NPO Radio 2. Wat ongelooflijk leuk, Leo en Matthijs, dat jullie hier yes. gewoon naar Almere toe gekomen zijn. Naar mijn zeer bescheiden woning. Waarvan Matthijs niet kon geloven dat ik er woonde. Wat, is, wat, wat heb je de taxichauffeur uitgescholden? Ik, om, ben, <laughs> ik ben nu gewend. Ik ben al twee ja, minuten bent, binnen. Ja. <laughs> We zijn van, uh, nee, ik heb het gevoel ja. dat heel Almere hier ook staat, uh, trouwens, in jouw huis. Nee, nee. Het ging schattend doen over Almere. Nou, heel veel mensen bedoel ik. Jawel, maar Almere is een hele grote stad, hè? Ja, dat is waar. Ik kan deze pleit bezorgen van Almere. Waar, waar zullen we het nou over hebben? Leo, ik weet uh, dat het een uh, stille fantasie van jou is. Twee wilt... dromen in vervulling. Eén, ik heb de zolder van, van uh, Rob Stenders bereikt. Daar ben ik nu. Dus, ja. dus mooier wordt het niet in het leven. En twee, jij moet achter die knoppen weg. Want ik wil de bonanza doen. Dat wil ik al zolang dat ding bestaat. Ja. En verdorie, nou gaat het gebeuren, zeg. Het gaat gewoon gebeuren, ja, ja. Het concept blijft verder hetzelfde. Ik zie Matthijs van Nieuwkerk op links. Jullie vinden elkaar wel jullie hebben elkaar ook wel eens in popnachtjes en zo gevonden. En je hebt hem wel eens aan je mouwtafel natuurlijk. Als Leo weer buiten gewoon uh, de professor uithangt. Pepepepepepe. Meestal is het nog waar ook wat hij zegt, <laughs> denk ik. Uh, nou ja, Leo, ga je gang. Dit is uh, de Bonanza-tune. In principe okay, okay, is het concept okay, hetzelfde. Okay, okay. Nou ja, je komt er wel uit, hè. Nou ja, ik weet nog niet wat wat is natuurlijk. Wacht even, oké, mijn stoel is telefoon. Het... Um, ja, want, want wij gaan natuurlijk gewoon jullie verzoeken draaien. En ik zie al mensen die adresseren ons als Matthijs en Leo. Die hebben sowieso voorkeur in de app. En er kwam er net eentje binnen. Uh, Zet de van, wat zachter, dan kunnen ze je verstaan. Van Bianca. Ik vind dit zo'n goede tune. <laughs> en, en Bianca die zegt... Uh, ja, een goed begin uh, lijkt mij, maar dat kan al niet meer. Dat begin, dat, dat begin was voor Matthijs. Overigens, als je een plaat heel erg goed vindt, dan moet je even doneren. Want laten we het zo doen. Je hoeft niet te betalen voor een plaat. Dit is ook de uh, KWF uh, uh, uh, Collector Week. De platen zijn gratis, maar ik vind dat je gewoon... als je iets te gek vindt, dan, dan app je even radio naar 4333. Dan heb je 2 euro gedoneerd. Nou, dit programma kost dan maximaal een euro of 50. Mm -hmm. Maar dan heb je alleen maar goede... Ja toch, Matthijs? Ja, natuurlijk. Zo gaan we dat doen. Ja, ja. En Bianca die vraagt deze. is Gewoon helemaal... Uh... Hoe werkt dat Gewoon ding bij jou? Ik, ik, ik help is... je wel. Wat is dit? Wat is dit, man? Rustig aan. Dit heerlijk er helemaal niet. Ik wil, wil steeds Quo horen, ja, man. En die komt zo. Oké. Okay. Maurice, Verschuren is dit. Rustig. Oh, Goed. Dus. Dit is een naamje. Deze bedoelen we. Zo is het. Ik ben er weer verder niet meer mee. de <laughs> volgende. liever niet. Ja, zo moet dat natuurlijk met. Was jij een beetje van status quo, Mathijs? Helemaal niet. En ik verbaas me dan ook dat uh, Susanne van Duinhoven. Ik zit even ik, nu ik ja, even ja. in. Ik blijf inkomen, Leo. Dus ja, ik doe even een administratie. Ook, uh, yes, what your proposal? even van de beste liedjes aller tijdens. Het kan verkeerd, smaken verschillen. En daar heb jij het dus helemaal niet mee. Nee, ik, ik snap het wel, hoor. De, ik de weet ook dat zij live Aid opende. Weet je dat? Ja, nog? dat weet de ik ook. In Wembley nog, ja. Stadium. Ja. Dat de Queen daar zat. En ja? Charles. En, de, en toen was de opening was uh, status quo. De sfeer ja. zat er meteen in. Dus Engeland, ja, Engeland hey, is weg. Is, uh... Gek van ze. Ik vond het echt helemaal niet. <laughs> Boogie Rocket werkt als een dolle. Uh, de, de, de, de, de, jij hebt straks toch een mooi verzoek. Uh, en dan ga je even over nadenken hoe dat uh, ingewikkeld ingeleid wordt. Uh, ik krijg hier al op mijn lazen dat ik jouw vormgeving niet ken Rob. Omdat ik uh, oh, ja. uh, niet wist wie Maurice Verschuren was. Dat weet ik natuurlijk wel. Maar die staat hier. Hey, Leo, uh, relax. Rustig. Uh, jij nee, jij behandelt het hier smiddags. Gewoon zoals ik bij. Matthijs van Nieuwkerk. Als ik al zijn tafeltje zit op de televisie... word ja. ik ook wat onrustig. Ja. En dan ben jij nu... Uh, ik word onrustig, onrustig, onrustig, onrustig, onrustig, van jouw, onrustig van jouw zolder. Oh, dat is het. Hey, we gaan uh, gewoon een te gekke plaat rijden... die ik graag wil horen. Dat is een nieuwe plaat. Uh, overigens een tip van uh, Stenders zelf uh, En Lisette wil hem ook heel graag horen. Dus nou ja, dan zijn we al met z'n tweeën. Dan is er geen reden om het niet te doen. Dus Emma Louise met Falling Apart. I feel like one of us... Is gonna end up fall behind the finish line... Now.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 But when I think that it won't work out, I just can't help but keep falling.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 Ik vind het fantastisch. En Rob, jij hebt dit ontdekt hè? Nee, nee ontdekt, daar is geen sprake van. Ja. Uh, maar het merkwaardige Sorry. stuk is meneer en mevrouw, of is mevrouw en meneer. Hè? Dat is toch wel een beetje het raadsel bij dit. Maar het is een hele tengere blondine van rond de 26. Op het hoesje. Ja, nee, maar ook uh, dat is het mooie. Ik ben het gaan opzoeken. natuurlijk. Want ik vond het zo ongelooflijk mooi. En uh, dan zie je dus iemand gewoon live achter zo'n handmeltoorgeltje ja. zitten. En dan is het toch echt serieuze mevrouw. Ja, als ze playback, uh, laat mij dan cynisch zijn. Want dan denk ik, nou ja, ik denk niet dat je playback. Ik denk dat het echt is. Ja, nee, het klinkt fantastisch. Ja. Emma Louise heet ze. Ja. En het is. Falling Apart. We doen nu eventjes gewoon een lekkere en dan gaan we straks bellen met iemand die een goed ja. verhaal heeft, hopelijk dan. Uh, we doen nu deze Het is op aanvraag van Niels. Nou, alles met CCR is goed en hij vindt dit dan het beste nummer. Ben je eens, Matthijs? Nee, Matthijs Matthijs, nee, Die wil meer tempo, denk ik. Long as I can see the light. Zeer bestraffend toegesproken door Matthijs van kijk. Dit is met afstand niet het beste nummer van CCO. Ik, als ik het zo hoor, ik vind hem heel erg in de buurt komen. Hoor. Leo, muziek is geen wedstrijd, behalve Sorry. als wij naast elkaar zitten. <laughs> dit is een aardig <laughs> nummer van Cletus Clean Water Revival. We beginnen natuurlijk met Fortunate Sun. hun beste ja, nummer. Ja, die is wel te gek. Okay. Ja. Have you ever seen The Rain, nee. nummer 2. Nee. Born on the Bajou, nummer 3. De NPO Radio 2 Collect Week. Ja, Matthijs zou het nog zes noemen, maar ze zijn er eigenlijk allemaal. Ik heb wel als je een plaats van CCR opzet, dan denk je, ja, deze is gaaf. En dan komt er Waarom zeg ik, je niet Credence Clearwater Revival eigenlijk? Nou, dat vind ik echt een hele mond vol. Maar Credence Clearwater Revival. Okay. Voor het geval jij denkt dat ik net als de moeder van Robert niet uit kan spreken. Iemand aan de telefoon, joh? Nee, we gaan eerst, ik moet eerst even zeggen dat je uh, platen aan kunt vragen via de radio 2 hebt, via sms 2222. En we zijn hier natuurlijk omdat er gedoneerd moet worden. Dus je kunt smsen uh, het woord radio naar 4333. Of je kunt naar de actiepagina van Rob. Dat is nporadio 2nl slash Rob. En dan is die verder voor jou, Matthijs. Ja, aan de telefoon hebben wij Apple. Eppo, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij stuurde ons een, uh, een, een uh, verzoekje. En dat verzoekje is apart in die zin dat het bijna nooit voorkomt dat ik iets ken wat Leo niet kent. Maar als het gaat om de groep Donnerwetter... en die wil jij graag horen. Leo zei, ja, ik heb daar plan. nog nooit van gehoord. En ik kon zeggen, maar ik, woonachtig, ik ben ook woonachtig in het oosten van het land... ik weet wel wie Donnerwetter is. En ik heb ze ook vaak horen spelen. Rocco als, als leadman. Uh, vertel, ja, ja. vertel jij eens iets korts over Donnerwetter... en waarom jij ze wil laten horen? Uh, ja, ik vind het gewoon een hele vette band. Een uh, band uit Arnhem. Uh, ze hebben... Uh, Drie platen uit onderhand. Uh -huh. Ja, het is gewoon een. Gewoon moeilijk met zijn water op te hoor. Wat tijd dat Leo? Het leert kennen dan. Nou ja, heel goed, jongen, daarom daar help je me erg mee. Dit, dit is een Leo Donnerwetter. Ik noteer donderwetter. uit Arnhem. Wetter, ja. Rocco is de leadzanger. En ik heb ze vaak zien optreden in café De Hip in Deventer. Maar dat is allemaal een beetje in elkaars buurt. En het is allemaal het oosten van het land. En dat komt blijkbaar niet naar het ja, westen. Ja. Nee. Maar dankzij Eppo, dus wel. Donnerwetter, hoe heet het nummer eigenlijk, Leo? Oh, you little troublemaker. Oh, you little troublemaker. <middels> Dankjewel, Eppo. Er zelf van uh, Matthijs. Leuk, lekker. Oké. Okay. Nou, <laughs> prima. De, de Collector Bonanza. NBO Radio 2. Laten wij maar gewoon even lekkere muziek draaien. doen we straks Leo. de hele administratie. Uh, Leo. Ja. Leo. Ja, wel oh, even. Is mooi. Marlene Shaw. Leo. Like a sound you hear that lingers in your ear but you can't forget from sundown. California Souls van Marlena Show. Je wou nog wat zeggen, Matthijs? Nou, ik probeerde even tussen je door te komen. Er komen nu verzoekjes voor je, Zal je niet voorbij. Mooi, hè? Voor Charles naar Voer binnen. Nee. Is Radio 2 iets voor Charles naar Voer? Ja, dat maakt niet uit. 2 niet, maar dit programma zeker wel. Dus dat gaan we doen. Nou, hoeft niet. Hoeft helemaal niet. Ik vond het zo opvallend, eigenlijk. Iemand die daagde mij uit dat ik Joe Briat niet zou kennen. Sorry, André, dan moet je nog even met iets anders komen. Maar ik vind dat we Charles naar Voer zeker moeten draaien. Nee, je gek, ik wou Even. Weet je wat wel heel leuk is? Dat hier beneden in de tuin. Zo kwamen wij binnen, weet je wel. Ja, ja, ja. Dat, dat rare tentje. Wat Was staat. dat een tuin? Dat is de tuin. Het is een moment... stukje braakliggend terrein hier nee, achter is. het huis. Da daar staat nu Danny Vera. Ja. En wij kunnen dus, de luisteraars, uh, verzoeknummers... Hij, het is een levende jukebox wat dat betreft. Ja. Uh, uh, insturen eigenlijk, of aan, aan ons toesturen. Maar hij is het... Allerbest, Danny Vera is top, vind ik echt. Ja, zeker. Als er iets met een snik in zit, er moet een snikkie in. Een country-achtig dingetje. Country traintje. Een country-achtig traantje. Een traantje, een klein dingetje. Nou, laat het even weten via de app, via SMS222 of via de Radio 2 app. Uh, wat gisteren, komt het, wat komt het eerst bij je op? Liedje met een traan? Uh, ik, ik zit heel erg aan Johnny Cash te denken dan. Welk lied? Nou, ik denk uh, I walk the line nu eventjes. Maar ja, met een traantje? Ja, daar zit. Walk the line? Because you're. Ja, nou, zo vind ik wel. Nou ja, zit ik denk gewoon zit absoluut geen traantje in walk the line. <laughs> Nee, maar echt niet in de verste verte niet. Ja, nee, oké. Okay. Wat komt bij jou op, uh, Matthijs? Iets van Dolly Parton. <coughs> Welke? Dat maakt eigenlijk niets uit. Daar zit overal een traan in. Jolien. I, Jolien. You, Jolien. I will always love you. I will always love you. Zit toch geen tra. Nee, maar oké, okay, Jolien. Jolien, ben ik zeker voor. Nee, maar, Zou hij dat kunnen? Zou die dat wij, kunnen? Wij gaan, nee, Danny die dat alles. Danny kan alles. Alles. alles. Nou, nee, jongens, maar laat jullie het weten. Want wij kunnen wel een beetje hier roepen. Maar uh, jullie moeten het zeggen. Uh, het is jullie programma. Moet je wel een beetje geld overmaken. Want we zitten hier voor uh, KWF uh, Collectorweek. Uh, ga naar de actiepagina voorop. NPO-radio2.nl. Slees erop. Of doneer gewoon even die 2 euro als je radio-app naar 4333. Deze man stond gisteren in de tuin. En. <laughs> Caroline staat nog te glimmen, want die stond naast hem. Dat heb ik gezien op de foto's. En hij speelde het lied dat de topzong is. Hij wordt ook aangevraagd, ik weet niet, door Bart geloof ik. It's a long way down. I keep back in away from the edge. And it's a slow burn out. Like the fires the so many tears you could die and it's a long time to wait when you take on my is dit? Het is een beetje rack and bone man light. Het is allemaal een beetje die machtige stemmen. Ja, ik zei net al, het was, het was mooi gisteren, hè, Caroline. Ik had zo'n mazzel, jongen. Ik stond dus naast hem te wachten tot hij ging spelen. En uh, ja. Hier in de studio werd uh, Suspicious Minds gedraaid van Elvis Presley. Ik begon mee te zingen en hij dacht: Weet je wat, ik doe even een stukje gitaar. Gewoon live staan, jammen. Leo. Jullie hebben een, een live duet, Suspicious Minds. Ja. Maar je hoefde niet naast hem te staan. Nee, maar ik was daar. Ja. Ja, zo kan het Je gaan. bent wel eens ergens, Zo uh, kan Leon het Kukhuis. gaan. Hartstikke ja. goed. Hij was, hij was op bezoek van Caroline en ook een klein beetje van uh, Bart. Ken jij uh, de band Tonic, uh, Matthijs? Tonic, nooit van gehoord, Leon. Ik wel. En ik, ik, Het was de jaren negentig, ik ben het. Het was zo te gek. Ze hadden een album, dat heette The Lemon Parade. En Mark Visser vraagt daar. Dus laat ik deze dan even afhandelen En dan gaan we straks naar uh, Danny Vera, denk ik. Heel graag. Uh, het wordt tijd dat die eens wat gaat doen voor z'n Zullen we Danny beginnen? Is? En Tonic overslaan? Nee, nee, nee. Oh. nee want Danny, heeft, Danny moet wel eerst beslissen wat hij gaat doen. Oké. Okay. Ja, je mag even vier minuten iets voor jezelf doen. Dit is op verzoek van Mark Visser. If I could only see. If you only see the way she When she says she loves me Well, you got your reasons And you got your love got your manipulations They cut me down to size Say you know, but you don't You love, but you won't If you get on less Ik heb deze plaat helemaal grijs gedraaid. Volgens mij komt dit van Lemon Parade. Het eerste album van Tonic. If, I could uh, If You Could Only See. En hij was op verzoek van, van, ja, van iemand. Uh, Mark Visser. Mark, dankjewel. Uh, Matthijs, we moeten even twee dingen doen. Allereerst ja. hebben wij hier uh, de grote Danny Vera naast ons. Danny, heb jij de lijst gezien van... Dingen die aangevraagd zijn ik voor jou. Ik zag er net een paar voorbij komen. Kun je dat eens even met ons doornen? Kijk, ik draai even ja. de computer een beetje om. Zo, zo, zo. Dit, dit zijn ze allemaal? Of Sweet we komen Baby het James? James Taylor? Nee, wij hebben al geselecteerd natuurlijk. Oh, oh oké. Okay. <laughs> maar we zoeken die, die snik. Danny, daar ben je toch met me eens? Ja, ja, ik vind het ook lekker. Ja. Ik, uh, nou, ik zie Hurt van, uh, van Johnny Cash. Is dat genoeg snik voor jou, uh, Matthijs? Vind ik genoeg snik. Ja. ja, vind je genoeg snik? Nee, nee, ja, Matthijs is nogal gehecht aan de snik op het moment. Ja, maar dat, dat vind ik, ik vind dat ook wel lekker. Hij nee, ja, zong dit natuurlijk met één been in het graf, hè? Ja, prachtig. prachtig. Nee, prachtig. dat is Ja, nee, het is een van de mooiste liedjes sowieso erver als hij maar doet. dat messen. weer niet. Natuurlijk. Jawel. mina man. Ja, dat heb je nu al drie keer gezegd. We zijn al drie kwartier radio. Nee, nee, nee, ik, drie, nee, nee. ik heb dat beste nummer ooit aangekondigd. Nee, dat is helemaal niet waar. Ik heb het beste nummer van CCR aangekondigd. Ik heb nu een van de beste nummers ooit. Wat en is dan gaan het beste nummer van CCR? Van de... maar staat Wat is dan het beste nummer van CCR? Want ik ben wel groot fan. Zeg maar. Fortunate uh, Sun. Het was Long as, oh, ja. long as I can uh. see the light. Was het net, oh nee, dat vind ik niet. Uh... Prima. Nee. Nee. nee, dat vind ik niet. Nee. nee, dat vind nee. ik vind nee. ook voor een de Fortunate Sun vind ik ook wel goed. Natuurlijk. Ik ga een plaat draaien als zo door hoor. Wat is dit? Oh nee, je had is dit, nee, dat dit is toch min we... Dit gaan we straks doen. Matthijs, jij had nog een verzoek, daar waren je nog iets over. Daar nou, waren je al... mee. Ja, Over charles naar voren? Ja. Het gaat me om het volgende. Waar ben jij met kerst? Ik denk thuis, maar. De, de, ja, ik thuis. ben in Parijs. Ja. Meestal. Weet ik, ja. En dan loop je over Saint-Germain. En als je massa hebt, dat is mij twee keer gebeurd, sneeuwt het. Ja. En dan loop je arm in arm met je vrouw op weg naar die brasserie, Leo. Mm -hmm. Probeer je dit. Ik ben Je, er. je hebt ik bijna ben er. fantasie, maar probeer het. Ik, ik ben er. En dan ga je, in de lichtjes van de auto's. En dan komt heel lang. Ik wil er maar. 20 seconden van en dan komt die muziek. C'est Noël, chérie. Het is kerst, liefje. Maar de stem van Asnavour. Even op Radio 2, en dan draai het weg, hoor. Het is 32 graden op de zolder van Rob Stenders. Het is kerst. dat is de verbeelding van de radio, dat is zo mooi. Komt-ie, komt dicht. C'est Noël, chérie. Et nous sommes à Paris. C'est Noël, chérie. Et trans, fait sans nos enfants, sans nos parents. Dankjewel Leo. tot zover. Ik was nog niet zat hoor. Nee, maar Mooiste kerstnummer. Oh, <laughs> nee, nee. nee. <laughs> ik vind het heel erg mooi. Maar Mag ik even alle aandacht naar Danny gaan nu? Uh, ja, alle aandacht. Danny, ben je er al uit? Wordt het Hurt? Of heb je nog nou, iets moois gezien? Ik, ik, ik, hurt hoor ik heel vaak op Radio 2. Dat is waar. En ik moet heel eerlijk zeggen, For the Good Times staat hier ook uh, bij. Oh, Chris Christoffersen. Ja, en vind ik ook heel Won't mooi. So ja, toch? Ik het ook doen? wel positief. Het is drama en positiviteit in één liedje vind ik ook altijd wel prettig. de nee, de kijk of de luisteraars gevraagd wat je wil horen, maar ben jij inderdaad een levende jukebox? Ja, nou ja, ben ik enigszins een klein beetje voorbereiding. Als, ik, als je me gewoon, als je iets, iets vraagt. En dan heb ik even twee minuutjes nodig. Ik moet wel even, even kijken. Dan soms, maar ik word ook wel ouder qua tekst. Dan dus moet ik het wel heel even voor me zien. Maar dan kom ik er meestal wel uit. Maar zo rond tien over drie, dan nee, maar... kun jij. Ja, we ja, gaan nou, het schen, doen. Nee, maar dat is geen enkele probleem. Tien over okay. drie is geen... Nee, doe maar gewoon. Oké, okay. okay. <laughs> nou, dan, dan, dan, dan is dat een deal. Dan komen we zo uh, naar beneden met het hele circus. En dan ga jij voor de good time spelen. Ja, lijkt me leuk. Dat lijkt me ook te gek. Ga ja, ik nou naar beneden. Ja. We doen er nog eentje. Ik heb een verzoek van iemand... Wow. Buddy Miles, is dat oké okay voor jou? Ik heb wel <middels> dan. Damn changes. Zo lekker is dit. <middels> is aangevraagd door iemand. Hoor Ik zweer het je, maar ik heb het hier niet staan. Ja, ja, ja. Doe Wilbert, dankjewel. Te gek. Hier is Buddy Miles met Them Changes. Well, my mind is going Zing jij dat ook mee in het stadion, Matthijs? Dit is ik mee in het stadion, ja. En dat, dat werd al gezegd door Jan Hermsen, zie ik hier op het scherm. Ja? Uh, die vermoeden dat al, omdat wij beide Ajax-eats zijn. Ja, en het. Uh, het zijn warme Het zijn, uh, het zijn mooie en, uh, dagen. Mooie, mooie weken, ja. Ja, ja, ja. En het is helemaal een mooie dag, want wij mogen gewoon de bonanza doen. Uh, vandaag alleen. Wij dachten, Matthijs en ik dachten elke dinsdag. Is dat... Uh... Ja. <laughs> nee. Ja. nee oh. Kijken beteut het kijken? Wat? Oh, Wil je ook praten? Nee, maar je stelt de vraag aan ja, me, Dus ik waar. denk, als ik antwoord wil geven... Je even schrijven Leo. Ja ja, ja, ja, is moeilijk. Ja, ja. <laughs> er zijn veel knopjes hier, hoor. Maar kijk, even camera 3. Ik vind het goed. Op dinsdag. Oké, okay, met ja, op voor. Op dinsdag. Ja. dinsdag <laughs> <Ja>. <laughs> um, ja. we, we, daar <laughs> hebben we het verder nog eventjes over. Wij gaan alleen maar fantastische platen draaien. Want dat is namelijk wat jullie aan ons vragen. Dat kun je laten weten. Ik zeg steeds via de sms, maar dat mag niet. Het is alleen de app. De Radio 2-app, dat is de enige. Die telt de sms, gooien we eraf. Um, het is fijn als je geld overmaakt. Dat kan je via de actiepagina van Stenders doen. Nporadio2.nl slash Rob. En je mag ook uh, gewoon twee eurotjes per goede plaat. Is dat er één keer? Is het, maar gewoon lekker door sms'en. Ja. Naar 4333 moet je dan radio uh, appen. En dan, uh, dan heb je twee euro overgemaakt. Makkelijker kunnen we het niet maken. Matthijs. Danny Vera staat beneden. Ja. In zullen we, zullen we eens even kijken hoe het met hem is? Uh, even kijken of, of, of Danny uh, bijgekomen is van... De, van de lange trap naar boven en weer beneden. Ben ja, je weer op adem, uh, Danny? Ja, gaat goed. Ik, uh, zijn jullie ruzie aan het maken daarachter die mengtafel of valt het mee? Nee, het is meer onhandigheid van oh, mijn nee. kant. <laughs> ik ben hier voor het eerst, man, op de zolder van Rob. Oh, en? Zij, goed, hè? Uiteindelijk wordt het leuk, maar ik denk dat ik het na twee uur onder de knie heb. <laughs> uiteindelijk wordt het leuk. <laughs> <laughs> en hey, hoe is het met jou? Heb jij, uh, heb jij voor de eens een beetje onder de knie? Ja, ik heb hem net even doorgespeeld en uh, ik heb hem natuurlijk wel eens gespeeld. Of dus, uh, uh, tenminste, vroeger. En mijn vader zong dit ook altijd, dus vandaar dat ik dacht van... Uh, uh, laat ik die doen dan. Ja, heeft, heeft jouw vader je aan de, zeg maar, aan de country geholpen? Uh, ja, zeker aan de country, ja. Ik heb, uh, mijn vader die zat ook in zo'n uh, zo country bandje en daar, daar moest ik altijd mee mee. En, uh, mijn vader luisterde naar Merle Haggard en Johnny Cash en Willi Willie Nelson... en, uh, en uh, nou, ja, ja, Chris Christofferson dus ook. De Outlaws. Ja, de Outlaws. En, ja, outlaws. en ik, uh, ik was op mijn dertiende meer van Elvis... dus ik begreep nooit zoveel van de muziek van mijn vader. Uh, omdat ik dacht dat daar een groot verschil tussen zat... Uh, maar dat was niet, want die mensen zingen allemaal dezelfde liedjes. Ja, totdat je erachter kwam dat Johnny Cash ook gewoon in de tijd van Elvis ook van die dingetjes Ja, ja, ja. dus ja. Nee, vanaf mijn dertiende ging het allemaal heel goed. Top. Nou goed, Matthijs, weet je ja, dat het was voor iemand, geloof ik. Hè? Dit, uh, dit is aangevraagd door iemand. En jij al betaald, betaald dan? Uh, dat, dat is dat wel we... belangrijk. Ja, zeker. Nee, we Wa hebben alleen een, wat we hebben dan alleen een telefoonnummer. Maar nou, we sturen een op? factuurtje gewoon. Precies, dan. wat is het bedrag, het bedrag waar jij dit voor doet? heb je het aangekomen. Ja. Ja. En wat is het bedrag waar <laughs> jij het doet eigenlijk? Nou, nee, ik ik, weet je, ik ben vrij goedkoop, dus het maakt me niet zoveel uit. Als er maar iets voor... Om met Dolly Partons woorden te spreken, het kost heel veel om er zo goedkoop uit te zien. Maar in ieder geval... Uh, nee, alles is welkom, lijkt mij. Zo is het. En, uh, en, en jij gaat fijn spelen. Hier is Danny Vera, live uit de tuin. Of liever gezegd het braakliggende terrein achter het huis van Rob Stenders, voor de GoedTuin. De braakliggende tuin, ja. In toch tuin. Don't look so sad. I know it's over. But life goes on. And this old world will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 One more time For the good times For the good times I'll get along You'll find another And I'll be here If you should find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 Ah, sorry. No worries. Mannen, ma maak hem happy met een mooie plaat. Uh, ja, wat fantastisch gespeeld in ieder geval, ja, dit, uh, uh, Danny. Is geweldig. En uh, ja, laten we dat ja. wel. Mag dit zo opnieuw? Want dit vind ik echt heel vervelend. Nee, zo Dit is live radio. Dit uh, gaat gebeuren. Ik draai in ieder geval ik draai een plaat. Of wil je meteen nog iets doen, Danny? Het is voor jou. Uh, nee, nee. Uh, Even uh, bijkomen, misschien? Nee, eh. Uh, Nee, dit, uh, dit, dit is... Uh, um, ja, ik ga niet zo'n liedje nu opnieuw... Uh, nee, precies. Dat is ook kak. Nou ja, uh, sorry jongens, dit was uh, niet de plan. Ik, ik heb al zo hekel aan als iemand dat doet op tv of radio. Ik heb hem, uh, ik heb hem Chris Christofferson live <lacht> zien doen. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Hey Danny, ik heb Chris Christofferson dit live zien doen. Die deed er ook twee minuten over. Toen ja. was hij ook klaar. Dus Wij gaan gewoon ah. even door en we komen graag snel bij je terug. Maar dankjewel, het was echt fantastisch. Ron die vraagt aan ons. Uh, omdat ze vanavond in het paard staan. En hij wil vast in de stemming komen. Uh, gisteren stonden ze in Nijmegen. Frans Ferdinand, take me out. De s Rock Good Lovin' van de Young Rascals. Ja. Koptelefoon ophouden, want anders gaan we piepen. Ja, jij moet mij even opzetten, Danny. <laughs> anders, gaat het, uh, anders gaat het hier. Mark Wassenberg die vroeg hem aan. Matthijs, ik heb ondertussen nog even één vraag uh, voor jou. Want iemand die zegt, wat is dat mooie, prachtige nummer... dat Matthijs van Nieuwkijk zojuist liet horen, vraagt Marco de Jong. Noël à Paris? Noël à Paris. Kerst in Parijs. Kerst in Parijs. Is al ja. als Het is een heel kerstalbum van uh, als naar voren. Zeker. De is het is enige goede nummer wat erop staat. Er komen echt... Heel veel reacties, Danny, binnen op, uh, op jouw optreden van net. Dat wil ik toch even... Ik, ik ga er even snel langs tot tranen ge, uh, toe uh, geroerd, geluisterd. Wilma, je bent een mens en dan kan je, Danny, tranen op de fiets, zegt Johannes. Uh, een man van twee bij twee meter, groot en breed, kaal, ruig maar, tranen in mijn ogen... Uh, omdat ik ook kanker heb gehad en uh, heb overwonnen, kippen veel mensen. Uh, nou, ik ga ze niet allemaal voorlezen, want dan wordt het een hele sentimentele bende. Maar de snik van Danny is ook bij mij gelukt. Het is de laatste die binnenkomt. Danny. Ja, we vroegen om een snik en we kregen uh, echt een snik. Nou ja, ik schaam me een beetje. Dus ik moest, dus meer. Waarom? Nou, het, ik, ik vind het zo gênant. Nee, het is niet is gênant, man. Ja, dit is, weet je wel, dan kan je ook niet meer stoppen met janken. Maar het is meer dat het gewoon fucking gênant is... als het al, weet je wel, zo'n beladen programma... we gaan wat doen voor de kanker... en dan gaat er ook nog uh, een of andere artiest zitten janken op de radio. En dat was niet de bedoeling. Ik wilde gewoon een lied spelen. Mm -hmm. Waarom geef ik je zo aan? Uh, uh, ja, weet je wel, dat is... Uh, meer, ja... Het is gewoon heel vervelend. Deze ziekte, dat is het meer. Mm -hmm. En ik weet nou niet of dit echt... Het perfecte moment is dat dit eruit komt. Uh, maar dat doe je voor de rest weinig aan, snap je? Uh, dus... Ah. Als ik in de auto of radio zou luisteren, zou ik me eigenlijk dood ergeren aan iemand zoals ik. Weet je wel, dat iemand weer echt al, oh ja, moeten we weer de tranen, Weet je wel, is het weer heel veel dat we weer uh, moeten huilen op televisie? Want dan gelukkig is er niet iemand die op mijn traan kan inzoomen. Mm -hmm. Ik werk voor televisie, dus het, het, is, het, is, het is verschrikkelijk. Uh, maar uh, dit, dit was uh, iets. Waar ik helemaal niet van hou. Ik hou er niet van als nee, goed, dat, dat, in, in, in een in een liedje breekt. Nee, maar dat, iets, dat heb je uh, nu gezegd. Het is gebeurd, het draai je ja. niet terug. Maar wat was het? Waarom brak je? Nou, ik denk dat eigenlijk meer kwam dat, dat, dat je... Weet ik veel. Uh, je begint over mijn vader. Die is nog niet zo lang dood. Ja. Door die klote ziekte. Nee, nee dat was mijn moeder. Oh. Uh, mijn vader, die, die had er geen zin meer in. Die, oh, die... Uh, die, uh, die is ja. uitgestapt. Jemig. Jemig. Ja, dat is ook heftig, man. Dus dat. Ja, maar he, goed, weet je dat, dat... Ik hou dat... Uh, buiten alles altijd. En... Uh. Ja, ik vind dit ook niet het moment, of zo om het daar over te hebben. Ik nee, dat hoeft ook niet. Maar het is goed. Ik vind, om... het voornaam, ik vind het fijn dat ik het even kan uitleggen. omdat dan denk ik van, ah, gaat verdamme. zit de camera net op mijn neus. En je zit op de radio. En ik wil gewoon een liedje spelen. Wat mijn vader ook zong. En daarvoor koos ik hem uit. Om ik denk, hè, dat, dat, eigenlijk ging ik vanuit. Uh, hey, deze ken ik. Dan ja. doe ik die. Ja. Weet je wel, dan, uh, dan maak ik mezelf het makkelijk. Deze heb ik alles gespeeld. Uh, heel simpel. En, en zit het er nog in, Danny? Gaan we er nog een je... Ja, uh, natuurlijk. Want dan... ik ga me echt niet zo makkelijk uh, hiervan afbrengen. Ik, uh, ik drink nog even een colaatje straks. Precies. Spirit, We he. pakken en, uh, het... Maar uh, ja, weet je wel, uh, de, ja, het, nogmaals, uh, het, het, dankjewel. Maar dit, dit was niet de bedoeling, want ik hou niet van uh, valse sentiment, sentimentaliteit. Ik, ik denk dat er niemand hier aan een vals sentiment denkt. Niemand. Okay. De, tenminste, het lijkt mij jammer als iemand dat doet. Den, het hoort gewoon bij het leven, joh. Ik bedoel, we lachen, we huilen, we worden kwaad, we smaken muziek. Ik, dat is wat we hier aan het doen zijn. Dus ik, uh, ja, het ik, gebeurt je, het gebeurt mij, het gebeurt jou. Ik ben het een beetje eens, door. maar ja. het, het, nogmaals, het, het is altijd een, uh, uh, een, een, een gek iets. Ik hou liever dat soort dingen buiten wat ik doe. Ja. Okay. Godzijdank hebben we muziek voor iedere stemming. We ja, hebben muziek toch? voor iedere stemming. Danny voor... gaat terug naar de tuin. Ja. Danny gaat ja. terug naar de tuin. Die gaat iets. Maakt uh, een comeback. Die gaat, die gaat zo meteen <lacht> een comeback. Ja. Danny, ja. ga ik. was nog eventjes... niet, maar Doe... <lacht> Doe even lekker een, een dingetje ja, ja. water of iets, weet je. Ja, ja. Dan, en dan, uh, dan komen we zo even bij jou terug. Ik zit even te kijken. Want wij, wij moeten gewoon eventjes een, uh, een fijn liedje draaien. Um, we gaan straks met iemand bellen, denk ik. Dus dat, dat doen we nu niet. Uh, ik We, bellen denk... We bellen straks met Erik. We bellen straks met Erik. En ik draai er even, even gewoon gezellig eentje tussen. Van iemand die uh, Ariën Albertsma. Die zegt, uh, wat Danny had is mij ook overkomen. Een muziekmaat. Ja, iemand zit nu aan mijn scherm en Nu is die weg. Maar goed, hij wou deze heel graag horen. Me and you and the dog named Boom. Dat was echt niet de bedoeling. Deze bedoelde ik. Ricky Lee Jones, Chuck is in love. Die is ook gevraagd. Weet jij door wie toevallig? weet je. die vraagt hem. Dan draaien we het En daarna komt dan dat nieuws. Chuckie Wise, wat was die verliefd? Zeg. Uh, uh, dus, uh, Matthijs zegt net, de, de sfeer is een beetje veranderd hier inmiddels in de studio. Toch? Toch. In twee uur is anders dan het eerste. In twee uur is anders dan het eerste. Ondertussen, ondertussen loopt onze, uh, onze Radio 2-app werkelijk helemaal vol aan lieve dingen... die uh, Danny allemaal moet gaan lezen vanavond. De, de Collector bonanza. NPO Radio 2. Verzoek van uh, Van, wie van uh, Marlon Soeters. Dan worden we allemaal heel vrolijk van prachtige plaats van The Traveling Wilburys end of the line. Well, it's all Traveling Wilbury's. Even de namen, alle vijf, snel, nu. Uh, Roy Orbison, Javelin, George Harrison, Tom Petty en... Bob Dylan. Bob Dylan natuurlijk. <laughs> Thank you very much, appreciate it. Carol. Um, uh, aan de telefoon, Erik, met een verzoek. Erik, goedemiddag. Goedemiddag, Matthijs. Goedemiddag. Welk nummer wil jij horen? Uh, fix You van Coldplay. Fix You van Coldplay. En waarom wil je dat nummer ja. horen vanmiddag? Uh, omdat het nou uh, ja, dingen toevallig wel een beetje samenvallen. Dat mijn vrouw geopereerd wordt uh, om aan mijn baarmoeder als kanker geholpen uh, te worden. En week is dus uh, ja, dat schrikje komt wel toepasselijk. Dat kan je zeggen, dat kan je zien. Jou, jouw vrouw wordt deze week geopereerd. Uh, is net, is net, ik ben net gebeld dat ze net klaar zijn met de operatie. Och, maar ook. Uh, en? Ja dat, ja, dat is allemaal goed gelopen. En dat is echt wel. Uh, ja, ik hoor van de, ja, dat is echt wel uh, fijn. Ja, ik hoor deze week natuurlijk allemaal veel veel verhalen. Of zo, maar ja, iedereen heeft zo zijn eigen dingen, denk ik dan. Tuurlijk, ontzettend. Ja. Wat een opluchting. Ja. Fijn voor je, fijn. Ja, ja inderdaad. Dank en ja. Uh, sterkte voor jullie allebei de komende, de komende tijd. Ja, dank je. Dank je en, uh, misschien ik. gaat dit helpen. Fix You, call play.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 Lights will guide plaat is dat ineens geworden, zeg. Met dit verhaal van Erik ervoor. Erik, mm. wat goed dat je belde. En wat mooi dat je deze aanvroeg. Coldplay met Fix You. En nou voor Something Completely Different. De Connectebus met Wouter en, Wouter en Frank. Ja, de heren uh, Wouter en Frank die zijn onderweg. Hoe is het ermee, uh, mannen? Leo, hallo dan. Ja, zijn het is hier niet? goed. We op Ter Schelling, daar zijn we om een oh. uur of uh, uh, half taal vanmorgen aangekomen. En daar hebben we op zich, wij zijn aan het collecteren... en we proberen zoveel mogelijk deuren langs te gaan. Mm -hmm. Wij hebben, Frank, ik zeg het maar zoals het is... Ja. een zeer productieve middag achter de rug... in de zin dat we uh, nou best heel veel deuren langs zijn gegaan. En ja. daarnaast hebben mensen ook echt grote bedragen gestort. Uh, echt. Dat is echt. Die bus die echt. Zit, die zit echt al redelijk vol. Leo, wat heel leuk is voor jullie, uh, en ook Matthijs, hallo. Wij hallo. krijgen best heel veel mee van jullie uitzending, omdat in bijna alle huizen staat wel Radio 2 aan. <laughs> ja. Dus onder andere uh, deniveren hoorden wij natuurlijk gewoon, want dat was hier op het eiland uh, in één keer wel even een ding. En ook Erik hoorde ik net, en zo krijgen we veel van jullie mee. Dus we gaan lekker hier. Ja, nou, goed zo. Zij, liggen jullie nu wel op schema, want ik begrijp dat er gisteren iets te weinig uh, gebeld is. Nou, ah, nou, nou. Ja, ja. Is wel, ja nou ja. Is nou, ja. Steeds wel... Toch iedere keer weer, toch, echt, toch dat die kritiek. Maar nee, nee het is geen het kritiek. Punt, het het is een aanmoediging. Gaan ja, jullie daar nou, dan? Nou, nou? En hij heeft geholpen. Hij heeft geholpen, Leo. Want we gaan goed. Maar nou, ja, ja. volgens mij zitten we nu op de 1500, toch? Frank? Ja, we zitten nu op de 1500 deuren. Dat houdt in, als we, het een beetje, als we een beetje op schema willen liggen, dan moeten we er nog 500. Ja, goeie. En, ja, helpt, en kan je bij deze hè? alvast melden? Dat is, dat dat is wel, wel een dingetje. Het mooie veel. hier is... Ja, maar je hebt hier huizen waar zeg maar, de uh, ingangen van de twee huizen naast elkaar zitten. Dus ik heb zelfs net tegelijkertijd twee deuren ingedrukt. Twee ja. deurbellen. En dan, ja. dan tikt het behoorlijk aan. Dus we, we okay. lopen in hier. En nou, dat... wat ook wel een dingetje is hier op de schelling, uh, Leo. Uh, heel veel mensen op de schelling zijn wel achtergekomen. hebben dus geen deurbel. Nee. Oh. Gewoon hard te kloppen en dan gaat vanzelf ja, de deur open. Klop heel Ach, hard. Kloppen. Eigenlijk, uh, de goede gewoonte is achterom. Volk! Ja ja. ja, ja, ja. Zo ja, ja, ja, ja, ja. deden het ja. Niemand kijkt van op hier. Nee, dat ja. klopt toch. Met de kloppen naar binnen. Maar jongens, ga lekker door. Goed. Ja, jullie Mooi. Ook. Zet hem op, jongens. Dan, uh, ja, dank. dan. Dan gaan jullie we ook. even een fijne plaat draaien. Dank jullie wel. En uh, veel Yo, plezier precies. en sterkte daar op uh, Terschelling. Schelling. Ja. Met prachtige Terschelling. Kun je zeggen. Toppers, dank je. Oh. Uh, wij hebben ondertussen een uh, verzoek van Judith. En Judith die wil er eentje draaien. Nou, die vinden wij zo fijn, Wie? Matthijs. Uh, ik dacht aan uh, Bob Seger. Nee, Bob Zieker. Ja. Leg mij uit, Leo. Heel even. Gewoon even de popprofessor weer. Oh. Waarom is Bob Zieker veel minder bekend dan Bruce Springsteen? Dat vind in Amerika is dat niet zo. In Amerika doet die man uh, stadiondingen. Maar hij komt hier Deel gewoon vijf. niet. Hij komt hier niet. Die man komt volgens mij Amerika niet uit. Ik kan me niet heugen dat hij ooit uh, in Europa geweest is. Misschien is het wel eens gebeurd, maar was ik nog heel jong. Maar dat, ik denk dat dat wel helpt. Als je uh, zo'n heel erg toermachine toer hebt die steeds de wereld overgaat. Dat, dat, dat vuurt het enthousiasme natuurlijk steeds verder aan. Maar aan de liedjes ligt het niet nee, volgens nee, mij. Nee, nee. Aan zijn stem ligt het volgens mij ook niet. Blues is geweldig, maar hij is ook echt fantastisch vind ik. Weet je dat we bezig zijn met hem om te kijken... of we een, een filmpje met hem kunnen maken voor de top 2000? Echt dan, dan kunnen we dat misschien weer een klein beetje Weet je wat opstalen. ik een leuk filmpje zou vinden voor de top 2000? Nou? Terrence Trent Darby. <lacht> ik ben al vijf jaar bezig met Terrence Trent Darby. Weet ik toch? Weet ik toch? Uh, Eens in de acht maanden krijg ik antwoord van Matraja nog wat. Je moet erheen. Moet je moet erheen. aanbellen. Hollywood Nights! There, as the sun on that California coat. He was a Midwestern boy on his own. She looked at him with those soft eyes so innocent and blue. He knew right then he was too far from home. Oh. He was too far. I didn't know So Hollywood Night van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Uh, speciaal aangevraagd door Judith. En ik zie hier een appje. Daar ga ik niet meer aan toekomen, maar ik lees hem voor... en zet ik stenders daar een beetje mee Onder van voor navieren. Ari Mannes, die zegt... een aanvraag bestemd voor iedereen die net als ik die klote ziekte heeft overleefd... of bezig is hem te verslaan. Graag Heroes, maar dan van Motorhead. Stel, ja, is die, die goed? Ja, ik, ken hem, ik ken hem niet. Ja, ik ik het ken ja. hem ook niet. Daar wil ik een stukje horen, Leo. Die is, die is geweldig. Ik zal zo, uh, kan hij in onze uurtje nog even. Uh, de... Nou, wacht even. Ik, we kunnen gewoon even kijken. Want ondertussen... Motorhead met Heroes? Ja, die is, dat is echt, dat is echt heel goed. Ja, ik ken dat het. Maar... Lemmy. Ja? Ja, hij maakt op mij zelf een zelfverzekerde indruk, Leo. Zoals altijd, al Wie al? ja, <laughs> al? weet dat? Ja. Uh, <laughs> hij moet van Spotify komen. Donner werd er nog nooit van gehoord, maar Motorhead met Heroes? Geen probleem. Even kijken hoor. Nou, nee, dan gaan we gewoon. Zeg jij ondertussen even iets nuttigs? Zeg jij even dit. Oh god Jezus. <laughs> nou, dan ga je weer. Dan uh, krijg je die autocue weer voor je neus, hè? Ja, dit is toch wel veel? Maar ik hoef nu geen bril op te zetten. Ja. Vraag je plaat aan uh, doneren via de actiepagina van Rob. mporadio 2nl slash rob Daar moet het geld heen. Waarom het? Ik wil hem even horen. Uh, ja. Ja, lekker. Ik doe het wel, hoor. Dit, is de, dit is de beste versie van Heroes, Nadie van Bowie, die bestaat als ik je het mij vraagt. Maar nee, jij hoort hem voor het eerst, Leo? Wat? Jij hoort hem voor het eerst. Nee, nee, ik ken hem. Oh nee, maar Rob hoort hem voor het eerst. Ik ja, hoort hem zeker voor het eerst. Maar ja, ja, wij, wij moeten belangrijkere dingen doen, want wij zijn er echt uh, ja, eigenlijk zo'n zo beetje doorheen. Dat gaat snel, hè, twee uur radio. Ja. gaat lachelijk snel. Top. volgende week, hoe laat? Waar was het ook alweer? Dinsdagmiddag <laughs> heb je hier zelf gepland. En uh, je hebt uh, van Nieuwkerk erbij gesleept ja. ook. Van twee tot vier. Wat hebben we, nemen we nemen Danny mee. We Danny mee. Ja, uh, ondertussen kijken we even beneden hoe het is. Uh, daar, staat, uh, daar staat Carol bij. Danny, denk ik. Hé, hey, ik ben ook helemaal voor die Motorhead, hoor. Oh, wow. Wow, Fantastisch. Maar ik sta inderdaad naast Danny. Danny, je hebt nog een, uh, een plaat in gedachten. Waar denk je aan? Nou, ik denk dat ik deze wel afmaak. Is dat goed? <laughs> Anders starten we gewoon nieuws, hoor. Maar ja, <laughs> ja. We gaan een beetje vroeg naar de Reclame, dat is Danny weer. Hij speelt maar een minuut. Ja, nou, uh, Matthijs voelt zich meteen thuis. Speel maar een minuut. Het gaat goed zo. Een minuutje voor Danny. Kom een bekend voor. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, het is Back to Black van Amy Winehouse. Die werd ook aangevraagd. En uh, ja, dat, die, die, die ga ik denk ik wel afmaken. Gaaf. Is goed. Goed. Hier is Danny Veerda, live. daar live. She lived no time to regret, kept her pussy wet, with her same old safe bed, and me, kept my head high, my tears went dry, to get on without So far removed from all the shit that we went through and i i tread a troubled track my yards are stacked and i times. And now you go back to him and I go back to us. Well, I loved you much. It's not enough that you love blow and I love Dat is een revanche, als dat dan nodig was. Wat een stem die Danny zegt, Dennis. Dave zegt, vet gespeeld. Wauw. En ik krijg op mijn kop dat Bob Sieger in 1970 en in 1980 in Nederland is geweest. Voor heel weinig mensen. Voor 4000 man, dat is toch ook niet te geloven. Het is een mysterie, Matthijs. Matthijs, het was leuk. Dit was te gek. Dit was fijn om te doen. Ja. Uh, wij zijn klaar. Uh, straks na het uh, nieuws van, uh, wat zal het zijn, vier uur. Uh, kom jij gewoon, hè? Jazeker, Rob en ik gaan door, hoor. Nou, Tot zes uur. Prima. Dank voor de uitnodiging. Blijf lekker luisteren. Tof dat jullie er waren. Doei, doei. Check voor alle info nporadio2.nl of de Radio 2 app.